9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet moet de uitstoot van CO2 mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. meldde Haagse bronnen aan de NOS. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt komende vrijdag met de definitieve doorrekening. De extra hoeveelheid is een gevolg van de gerechtelijke uitspraken 2018. dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Binnen de coalitie zou worden gedacht aan het sluiten van kolencentrales het verder verhoren van de energierekening... en misschien ook het verlagen van de snelheid op snelwegen... van 130 naar 100 km per uur. In een bos in het oosten van Duitsland... heeft een Nederlandse jager een wolf doodgeschoten. En dat deed hij naar eigen zeggen omdat de wolf de honden aanviel... waarmee hij en zijn medejagers een drijfjacht uitvoerden. De jager heeft zelf de politie ingelicht... met een getuigenverklaring over de toedracht. De politie heeft proces verbaald tegen de man opgemaakt. Het plan B van de Britse premier May lijkt voor een groot deel op de deal die vorige week werd weggestemd in het lagerhuis. De voornaamste wijziging is dat May in Brussel wil gaan praten over de backstop. Dat is de regeling over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Voor ze naar Brussel gaat wil ze daar eerst over praten met partijgenoten en met de Noord-Ierse DUP die haar regering aan een meerderheid helpt. May wil nog steeds met Labour-leider Jeremy Corbyn praten. Maar die wil dat alleen als May publiekelijk het no-deal scenario uitsluit. Maar dat wil May weer niet. Riks Meijer heeft de eerste marathonwedstrijd van dit jaar op natuureis op haar naam geschreven. De 36-jarige bleef het aanstormende peloton in Haaksbergen overtuigend voor. Favoriete Marijke Groenewoud moest genoegen nemen met de tweede plaats. Veel topmarathonschaatsers deden niet mee. Omdat ze al naar Oostenrijk zijn voor de Open Nederlandse Kampioenschappen op de Zee deze week. In het noorden kans op lichte neerslag. Het kan daardoor plaatselijk glad worden. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen trekt er een gebied met sneeuw langzaam over het land. En er kan 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. Smiddags is het iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Vorige week wilde ik het daarmee openen, maar dat ging finale aan mist in. Door het gebruik van twee verschillende systemen op één en dezelfde computer. Ja, dan heb je drie minuten nodig om twee verschillende systemen op te starten. Ja, dat gaat niet lukken onder een nieuwsuitzending van 8 uur. Uh, toen ging het dus gruwelijk mis, maar ik heb het enigszins hersteld door het zoveel mogelijk non-stop te laten klinken. De dames, de Ladies Night Only... was dat. Uh, ladies Night Only. Maar dat was alweer een week geleden. Anneka met Longshot, want dat was... Uh, de, ja, het uh, beginnummer van uh, het eerste uur. Maar nu zit hij gewoon in het uh, begin van de tweede uur. Deze staat in het teken... deze uitzending van de auteur FM. het in het teken van de compilatie van de tweede voorronde. En dus is het woord weer aan... P.P. Visier. Tenminste. Juist.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 Wij zijn Flying Nemo en deze gast heeft net gewoon de biografie voor gelezen die ik heb gemaakt, maar eh, uh, ja, volgende keer even lekker wat zelf verzinnen. Goed, oké, okay, volgende nummer is Birds. <middels>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 Ik ben ook niet de oudste. <laughs> ook, ook niet de oudste. Even nog over deze avond. Want hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Ook meegedaan aan een soort van voorronden om hier te mogen komen? Je kon volgens mij demos opsturen. Hebben wij gedaan. En blijkbaar viel het dusdanig in de smaak dat we hier ook een stukje mogen spelen vanavond. Kijk je ernaar uit? Is ja, absoluut, natuurlijk. Altijd een mooie ervaring toch?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 Way before terrorism, reason What's it I've been Ons op vooral weer de laatste bent van vanavond. wel, maar eerst nog even wat uh, huishoudelijke mededelingen. Weten jullie wel dat we live op de radio zijn? Laat je even horen van Radio 105. Kom aan, je bent nu live in de etuur. <lacht> Leuk hè. En uh, nog meer radio, ja zeker nog meer radio. Want uh, Sanford FM de VM Alternative FM meter programma die maken ook elke keer weer een reportage van onze prachtige Rob Acta Awards.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 Tot die tijd kunt u genieten van de man die altijd de juiste platenkeuze maakt. Geef een applausje voor DJ Curlpool! Oh my god, wat staan jullie ver weg? Wat zijn jullie ver weg? Allemaal hier komen, we gaan feestelijk afsluiten. Bij deze feestelijke kersteditie van de Robacta-Worksjaren 2018-2019. Um, ik vind dat u nog allemaal erg ver weg bent. Kom, kom dichterbij. Kom dichterbij.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 En uh, we zijn super blij dat we deze tent even mogen afsluiten vanavond. Maar is wel kapot dus uh, maken, zijn jullie er een beetje klaar voor? Nee. Goed genoeg, goed genoeg. Ja. Scholen van de structuur in de kamer waar de dader is. Scholen in de bug, vraagt de chimie waar de water is. Kan een grote dop en bekken trekken als een water Trap af, verborgen in een kruis, dit de aandacht van vannacht Ik word achtervolgd door feiten onder tafel Het gebied is niet toegankelijk, lucht gevuld met zwavel. Niemand is die klaver, geen klaver die de terreur stort Me roept op, mijn zwijgeren, maar geen partypen Tweede uur voordat die keer. uur voor wie je vinden Je kaars is gedroog, de klok is geslagen Het loodje is gelet, zoals het tellen van je dagen Ik ben niet verslagen, mijn verslaving is oud waard Het duurt nog even voordat ik het openbaar maak Koppen zullen horen, het moment dat ik, ik bekend sta Bekend maar dat ik heilig ben in je altaar Je zei dat je ging boemen, nou waar blijft het? Ik ruik je angst en snuif het op met een briefje van vijfde. Want ik ga zo eerlijk op jou viseren Je zit weer over allemaal speech te plannen The proof in that there's They fall to over me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 Ja, we spelen altijd wel hard, dus we hadden de laatste optreden, dus toch wat, moesten we wat zachter spelen en dan gaat dat toch wat moeilijker. Dus hier kunnen we gewoon lekker voluit, uh, dus dat is, uh, is voornamelijk gewoon heel nice. Dat, dat kunnen. Dus is dat ook uh, gewoon uh, de kick om in een zaal als deze te mogen staan? Ja, zeker. Ja, hier komt het gewoon goed van de grond en daardoor ja, wordt het voor ons ook leuker, het is ook groter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 Dat moet nou eenmaal. Um, maar like onze Facebookpagina dan krijg je al onze updates voor evenementen en wat dan ook. Ook voor vanavond trouwens. En Insta um, leuke, Op Instagram hebben we altijd leuke stories. Dus dat we. Ja, dat ook voor vandaag hebben we voor het optreden een beetje onze dag een beetje vastgelegd. Dus uh, voor de echte, echte liefhebber is dat ook wel leuk om te zien hoe het, uh, hoe het er achter de schermen allemaal aan toe gaat. Goed, jongens, dank jullie wel. Yes, ja, Natuurlijk wel. Heel yes, erg bedankt. Nou, en dan is het Hoi. alweer zo fij. Ja. Het, wij heten natuurlijk absoluut. Dan moeten we ook al een beetje een irbetoon. Aan de absoluut Hoeveel alcohol zit er in absoluut? <lacht> 40%! Nou, dat is uh, precies uh, waar het nu maar over gaat. Even. Ik zat aan de 40%, nu zit ik op 40%. Wow. De sfeer was weer heerlijk, mijn ziel op je zeer en mijn money aan dat zo Oh, ik haalde die 40%, er wordt hier geen sfeer op gewend Ik haalde die af met net uit mijn kansel en heb met mijn pickpas gescand. Normaal ben ik op zo de baas, heb ik geen haast, de pit blijft branden als een kaas. Also what? Ik scherm wat je ernaast, wel te verstaan doet mezelf niet aan. Overtreffende trap, als ik niet vind, de knap ligt er nog niet eens aan. Doe dan. Het is weg tot de spoed, ik ben het weer kwijt, kwijt als de avondroet. Ik zat te rave, ik dit niet te bewegen, ben aan het smezen van groen, Maar even voor de zekerheid, ik sta met deze rij, dus raak je mij niet kwijt. Op het wil geheid, dit dat spijt. Ik voel me zeer vrij. Veertig blijf me nauwelijks bij, dus ik neem niets meer en blijf met deze keer een keer. Gaat de fouten, opbouw de gouden smaak. maar vertrouwd, geen waarom ik hier van hou. Ze spook met de rode gesloopt Ik rook een bloos, sloop de show, stop, whoa. Hier had ik niet op gehoopt, verdoofd als ik loop, zonder money op hoop. dat de komende dag mijn belooft. Ik beloofd, moker pop hopeloos Maar weer op, ik veer nood. Ik heb zin in de zons. maar hopelijk wordt dit door joden gelost. Mijn angst zo geworst, ik heb kanker veel dorst Zie me spenden als een force, je weet op. Voel me lekker en los als mijn kaken schaakt ga als kruimer door de buitenbom. kom het space tegen tegen van leven je weet dat ik ben onafloor Ik wat vaker op water, mijn kaart is maten Mijn maat en mij van de kaart af Dankjewel, dat was het. Een... Dankjewel, Dankjewel. Misschien misschien Misschien zien we jullie zo nog bij Spectrum, maar uh. ja, iedereen komt naar Spectrum grote zaal zo meteen wordt een leuk feestje. Zo is het maar net, jongens meisjes, dames en heren. De afsluitende band van deze editie van de Rompact Awards. Absoluut! Yeah. Absoluut, absoluut. Oké. Okay. Ik kan niet wachten tot die EP uitkomt. Wanneer kunnen we hem verwachten ongeveer? Jullie moeten nog de studio binnen, toch, of nu? Ja, we hebben twee nummers opgenomen. Ah, het is al in volle gang. Ja, we zijn bezig. Oké, dus volgend jaar zomer is hij er wel. Kunnen we ongeveer uitgaan. Oké, mooi, mooie plannen. Het zit erop, de live muziek van vanavond. De jury gaat beraadslagen. Zij hebben de loodzware taak om van al deze verschillende soorten muziek. Ja, om daar iets uit te kiezen wat dan als winnaar door mag naar de finale op 19 april. Jullie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 To be held and furnishing to these hours. Die te vinden zijn op het Eurosonic Noorderslag. Is uh, deze fan uit uh, Groningen zelf, want daar komen ze vandaan. Fetal heet het uh, nummer.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 That's why I getting tired and you're already gone but i know you i know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 Minor Citizen en Operation Hurricane. De jongens die afgelopen maand ook bij ons hier over de vloer zijn geweest. om het materiaal te spelen. Dan uh, gaan wij al. ja, wij gaan al afsluiten. Inderdaad. Want uh, het is alweer bijna zover. Want, uh, het volgende nummer dat du duurt 7 uh, minuten. Dat komt uit 2013. Maar daar is ook wel een aanleiding voor. Vandaag uh, is er een interview uh, verschenen. via AI.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 To see you sing the sun to you, if I could make you see that there's no way.